De rechtbank trok de strafzaak daarop in. Strauss-Kaan kreeg zijn paspoort terug en keert nu dus vermoedelijk terug naar Frankrijk. Daar wordt een andere beschuldiging van poging tot verkrachting onderzocht. De schrijfster Tristan Banon zegt dat Strauss-Kaan haar tijdens een interview in 2002 heeft geprobeerd aan te randen. In Israël hebben honderdduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge belastingen... en de stijgende kosten van levensonderhoud. De demonstraties tegen de Israëlische regering zijn al weken aan de gang... De regering heeft hervormingen beloofd, maar volgens de demonstranten is er nog niets veranderd. Volgens de Israëlische media waren er in totaal zo'n 450.000 mensen op de been. In Londen zijn 16 leden van de nationalistische English Defence League opgepakt na een uit de hand gelopen demonstratie. Ongeveer 1500 aanhangers wilden in Londen een mars houden. Er waren 3000 agenten op de been gebracht om een groep uit de buurt te houden van linkse tegendemonstranten. Toen er met flessen werd gegooid, greep de politie in. Dan het weer. In het midden- en noorden kans op regen en onweer. Overdag houden de buien aan, soms met windstoten, onweer en lokaal veel regen. Het wordt 21 tot 25 graden. Tot zover het NOS-journaal. De AWB Verkeersinformatie dan. De A15 europort richting Rotterdam. Die is tussen havens 4100 tot 5200 en hoogvliet dicht door opruimwerkzaamheden. verkeer wordt ter plaatse omgeleid en naar verwachting is de weg over een uur weer vrij. Dan de A16, Antwerpen richting Breda, tussen meer en industrieterrein Hazeldonk. Twee kilometer door een technisch onderzoek na een ongeluk. En tot slot de A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar is bij knooppunt Kleinpolderplein de afrit dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. Goedemorgen, het is bijna vier minuten over vier. Dit is Radio 1 met 4-7. En gefeliciteerd, Sarayda. Nou, gefeliciteerd. we Gefeliciteerd met je 1 jaar. Ja, dankjewel. Jij ook? Ja. En uh, wij hebben echt van Anne, echt een hele, en van Lieke. En van iedereen hebben we een hele mooie taart ja, Het gekregen. is echt, ik ga hem zo op Facebook en Twitter knallen. Ja. Het is echt zo'n onze, met onze hoofden erop. Ja, ik heb nog nooit een taart gehad met mijn hoofd Ik ook niet. Zelfs maar, niet toen ik ben afgestudeerd. En ook niet toen ik de eindexamen, nog nooit. Ik ook niet, maar het overtreft toch alle verwachtingen. <laughs> ja. Luc, ik heb nog een cadeautje voor je. Ah, ja? Want de beat goes aan, het feestje gaat door. Ik moet heel even van de microfoon af, want ik moet er even bij pakken. Maar gun me dat even. Okay. Even dat moment, kijk ik ben benieuwd. Nu. Een eentje. Kijk. Wat is dat? Ik heb... Wacht even. En als je inschakelt op de webcam dan kan je meekijken. Ik heb een ontzettende uitgebreide wow. grote uh, picknickmand. En dat oh, is van het hele team en van onze baas ook. Onze oh, chef. Ja? Ja, die, ja tuurlijk. Ja. Uh, want die heeft natuurlijk de, de doekoes neergelegd. Ja, om dit de ja. ja. Uit kunnen Kom, nou, dan ga je die zelf betalen. Nee, precies. <laughs> <laughs> maar het is een fantastisch grote picknickmand. Ontbijt, picknickman, met croissantjes, maar ook champagne, voor een champagne ontbijt. Ja. Omdat je natuurlijk toch, nou ja, de uren tussen vier en zeven, ja. je moet toch goed voor jezelf zorgen. Ah, lekker uienbollen zit erbij. Alles je zit erin. <laughs> in. Koekjes, alles zit erin. Koekjes, ze zijn beschuit, is Ja, nou ja. Hè? Oh, ja, Friesland. Lekker zeg. En, en mooie glaasjes. Maar moet zou ik er nu al aan moeten beginnen, of is het, meer voor, het is meer voor later, denk ik? hè? Maar op zich kan je die champagne openen als ik er nog bij zit, op zich wel. Oh ah, ja, ja, ja, ja, op die manier. Ja, ja. Zullen we dat doen dan? Ja, leuk. Leuk. Voel jij je jarig? Ik uh, voelde me niet jarig, maar het wordt wel steeds, uh, het wordt wel steeds beter. Ja. Ik, zeggen, ja, ik moet ook vertellen dat opeens realiseer je dat er gewoon weer een jaar voorbij is. Hè? Nee? Ja, het is een soort oud en nieuw is het volgens. Ja, ik zit ook, het is nog leuker dan oud en nieuw. Heb jij een schaartje toevallig? Er zit een touwtje omheen. Nee, maar ik kan, oh, nee, wel, ik ik al, kan ik wonderen al. met een pen ook hoor. Oké. Okay. Even kijken of die zonder kurkentrekker open kan. Denk niet. Nou, oké, okay, dat ga ik even voor je rond. Ja, Linde Keukentjes hier. Goed, uh, we gaan eens even keukentrekken zoeken, denk ik. Hè? Ja. Dat lijkt me wel, ja. Ik dacht toen, doe een feestje plaatje. Ik heb deze plaat nog nooit mogen draaien, in dit programma. Nu mag het, hè, want het is natuurlijk een jaar geleden. Ja, begonnen. Ja. Zullen we zo meteen nog even verder babbelen? Dat klinkt wel leuk. Okay. De cool, champagne in. is op tafel, dus kom maar op, zeg ik.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 Ja, hè? Wat is dat raar, hè? Wat zou, dat zeggen? Wat, wat zou Freud daarvan zeggen? Dus dat je het vers in je eigen hoofd wil opeten? Ja, mijn hoofd staat op de taart, ik denk jouw dat foto ook. Ik denk dat dat gunstiger is dan dat je iemand anders hoofd wil opeten. Vermoed ik zo. <laughs> dus op een bepaalde manier onbaatzuchtig ook? Ja. oké. Okay. Ik ga even champagne drinken, hoor. Mag oh, yes, taart. Ja, lekker. We staan hier met het hele team. Wat is het leuk, hè? Jongens. Ik heb even een soort de Huxtables familie-ding gevoel. <laughs> maar, maar dan anders. Hmm. En wie ben ik dan hier in de, in de huxtable? Jij bent natuurlijk uh, Bill. Oh, ah yeah. ja, met mijn trui. <laughs> Bill Huxtable. Kijk hoor. Oké, okay, ik ga adelen. Wil Mille champagne. Ja, yeah. yeah. <laughs> Wil je ook meedrinken? Dan kan het 0800-1121 <laughs> champagne. Kijk eens jongens. Oh, ik giet over het draaiboek heen. Nou, ah ja. oh, joh. Oh, joh. Ja. Ja. Dat is het gevaar van, daar, uh, ja. van een feestje. Nee, hè? Nou. lekkers, hè? Oké, okay. Anne. Ga eens even zitten. Huh? Ga eens even zitten. <laughs> Anne, jij bent. Uh, de taart. En Lieke lekkers. komt er ook even bij. De taart. Niet dat Anne de taart is, maar. Ja, de taart. Ja. Wat oh, is het voor iets? Okay. Kijk eens. Wat is het voor taart? Ik zal het je vertellen. Deze taart is um, een slagroomtaart met marzapijnen eroverheen. Waarop allebei jullie hoofden afgebeeld staan. Heeft en een ertussen. Is er dat ding al getwitterd? Ergens? Ik ga hem zo twitteren. Facebook, oh, Facebook ja, staat. Wij konden het niet twitteren, want het was een geheim. Dus ik zat echt vanochtend al van hoe. Oké, okay, dus hij staat op facebook.com wel... slash bnlust. Ja. ja. Oké, okay. ja. facebook.com slash BNN Lust. Daar is hij te vinden. Lust, ja. bnn. Uh, maar het loven. is oké. Okay. Facebook.com slash lustbnn. Oké, okay, Facebook.com slash lustbnn. Een... Ja. Oh, lekker champagne. Mag nog niet drinken, toch? Nee, oh. Wacht, wacht. We gaan Heeft iedereen, oh, ja. Heeft iedereen uh, een glaasje slash... Oh, wacht even. Angelique gaat nog heel even ook naar Anse ja. oh. van de Techniek. En Rick van uh, de Regie. Oh. Rick van de Regie, dat klinkt toch, Rick tof, van de Regie, ja. Dus, ja we hebben hem op zijn allitererende naam aangenomen. Ja, dat is dan. En terecht. Ja, recht. Als hij Berry zou heten. ja, was Dat het, was het ook, ja. is ook verder niks, hoor. Verder. Oh. Ah, Rick. Oh. Rick, niks van aantrekken. Oké, okay, nou jongens, op, uh, mm, um, op een uh, mooi eerste jaar zou ik zeggen. Ja! ja. Cheers, cheers, cheers, cheers! En dat we nog maar, maar vele jaren mogen volgen. Proost. Ja. En op liefde, seks en relaties. En zinloos gewabbel. Ja, uh, ja <lacht> dat, dat doen we allemaal. Oh. Mm. Mm. Heb jij een lievelingsuitzending, zou ik tot nu toe? Nou, ik weet wel dat ik... Uh, ik weet niet of dat een lievelingsuitzending is, maar we hebben een paar weken geleden een uitzending gemaakt over grenzen. Ja. En dat was een hele heftige uitzending, omdat er veel mensen, waaronder ik zelf, eerlijk waren over uh, nou ja, ingrijpende dingen die gebeurd uh, waren in het leven. Ja. En uh, dat was zo'n intieme sfeer. Dat, dat was, was dat vorige week, uh, week, hè? Of twee weken geleden? Twee weken geleden. Twee weken geleden was dat, ja, ja. ja. Dus dat, dat vond ik een hele bijzondere uitzending. Ja, maar dat was wel een... een, een dat was zo'n heftige uitzending. En uh, ik ga, we gaan niet de, de feest weer uh, uh, verpesten. Maar dat was wel, ik kan me voorstellen dat het wel lastig is om dan te beslissen... om dan zo'n uitzending te maken ja. over, de, over dat soort onderwerpen. Want je kunt ook over hele leuke dingen doen. Je kunt ook doen over uh, standjes. Ja, maar dat hebben we ook gedaan. Ja. Oh, over standjes gesproken, even tussendoor. Ik was, dus, uh, in, de, ik was in, uh, in de boekenwinkel uh, uh, afgelopen uh, zaterdag. Ik ben gisteren. vreselijk benieuwd wat je gaat vertellen. En ik ging op zoek naar een boek. Ja, boekenwinkel. En toen was ik helemaal achter in de boekenzaak. En er stond dus een man die stond daarom, Die stond een beetje zo bij zo'n anderschap met boeken te schuifelen. Zo. Die oh wist nee. niet. Die stond een beetje, zo, een beetje gek te doen en zo. Dus, uh, en toen dacht ik: van, Nou, als je even kijken waar hij naar nou zit te kijken. Maar dat kon ik net niet zien. En toen duurde het heel lang. En ik was aan het kijken. En ook een beetje zo met mijn ooghoek aan het loeren. Wat hij aan het doen was. En toen op een gegeven moment durfde hij het aan... en pakte hij het boek Sekstandjes voor gevorderden. Vond ik zo schattig? <laughs> nou, Echt? wat leuk, ja. En toen zette hij hem snel weer terug. Dan had hij even in geblazen, zette hij hem snel weer terug. En toen liep hij weg. En toen was, ik kon ik mijn boek niet vinden, dus ik liep ook weg. En ik zag gewoon dus kon dat ik wegging... liep hij snel weer terug. Ah. te pakken. Ah, maar er is niet? wel een soort van schaamte. Want ik moest dus, vorige week hadden we het over lust. Ja. Lust over lust. En toen moest ik dus uh, bij uh, een, een seksshop... een pakketje ophalen... Hmm. Dus dan kom je binnen, maar dan zeg je zo van... Um, ik kom even het pakketje ophalen. Het en, dan zeg, pakketje. Ja, en dan komt zij met een zak aan. En dan zegt ze, nou, dan doen we even de appel erin. En dan doen we even de, de dildo. En dan doen we even het trill <lacht> En ik zag daar mensen in die winkel echt naar mij kijken. Van, wow, die heeft echt een bestelling ja, gedaan. Weet je. Ja, die die ja, wat gaat Big die doen? Order, ja. en, en dan moet je het ook nog terugbrengen. En dan is het toch even adem in, instappen. En dan ja. zeg je, ik kom het terugbrengen. En dan zie je mensen al helemaal <lacht> kijken van... willen we hier nog gaan kopen? <lacht> <lacht> maar ik denk, dat is toch ook de charme van... Um... Van lust dat er een podium is waarde en open gesproken kan worden, inderdaad over speeltjes, maar ook over de wat serieuzere onderwerpen die ja. gaan over liefde, seks en relaties. Namelijk, uh, nou ja, grenzen, seksueel geweld, ja. noem het maar op. En dat uh, is voor 47 ook zo, want iemand die. Uh, Anne is er al vanaf het begin bij, van 47 van Lieke ook. Ja, hallo. Nou, hallo. <lacht> ook wat moeilijk met die taart de hele tijd te kletsen. Hè? Wanneer ja, neem je dan een, een hap? Ik vind de taart belangrijker dan het. Ik <lacht> en heb, het echt? Jij, heb jij een lievelingsuitzending van 47? De eerste? Ja. Toen zei hij. Was echt echt niet. Bij. Nee. nee, Lieke. Ik denk uh, oud en nieuw. Nee, kerst, nee, kerst. was dat. Kerst. kerst. Ja. Ja, ja, was dat was de, ja, dat was allemaal hetzelfde. Dat was de laatste van uh, jullie uh, lichting. Oh, ik zie Angelique ook nu kijken. Oh, dat is het leukste. Oh, daar hoorde ik niet bij. Want Angelique <laughs> is toch van de nieuwe lichting, B&A University. Ja, maar dat was ook wel heel leuk. De allereerste keer met, uh, met de B&A University erbij. Ja. Van dit jaar. Ja, dat was ook leuk. Ja, dat was 2 ja. januari was dat. Ja. Ik vond ja. de aflevering die jullie maakten over Joland te van Kassenberg. Ja. Ja. en Arie ja, ja, boos, maar vond ik het leuk. En wat was de stomste? Uh, ja, ja, weet ik veel. Ik weet hem wel. <lacht> ik, er was echt, er was, volgens mij was dat in. Uh, ik denk januari of zo was dat, van dit jaar. Of misschien december vorig. Nou, gelukkig, jaar. Oh, gelukkig toen was ik er niet meer. En nou echt, ik was ziek. Ik zat hier echt bij oh jou ja, de... ja, toen... In uh, je oh jogging pakken. Ja, ja. Ja, ja, precies. Jij ja, hebt mijn jogging en uh, ja, ik heb sowieso een periode gehad dat ik heel vaak in mijn joggingpad ja. kwam. En nu, toen je ook nu ging, ging sporten gekleed. en zo. Ja. Dan had je gesport en dan kon je niet meer lopen. Dan kwam je in je joggingpad. Oh ja, door. ik heb twee, twee, twee uh, shit-uitzendingen gehad. Eentje was ik echt gewoon ziek. Dat ik gewoon echt gewoon, gewoon echt gewoon kon niet meer praten. En één keer toen had ik gevoetbald. Onderhoek nooit. Gewonnen van de EO. En, uh, uh, en maar toen had ik spierpijn. Is dus echt, ik kon gewoon niet meer lopen. Zo oh, erg. Dat was wat, echt, oh, wat heftig. Ja, was echt was niet leuk. Mm. Dus... Ik weet al wat ik de leukste uitzending vond. Wat dan? Ik heb natuurlijk zelf een keertje 4-7 geposteerd. Twee keer zelfs toch op ja, één keer? Nee. dat is waar. Waar ging het over? Welk onderwerp had je toen? Over uh, waar je vandaan komt in Nederland en wat dat dan uh, voor je betekent. Omdat er zoveel verschil is in Nederland. Oh. Dat mensen die uit Groningen komen en uit Limburg komen, dat dat... Het uh... is een heel ander land. Ja, nee, is echt zo. <laughs> ik ja. ben geboren in Groningen. Dan ja, daar, toe... dat, daar ben ik ja. toen achtergekomen, ja. Ja, maar weet je wat er nou voor geks gebeurt toevallig net vandaag, deze uitzending? Ik ben geboren in Groningen en ik heb daar geloof ik uh, drie jaar gewoond, of misschien vier. Mm -hmm. En toen zijn we verhuisd naar, uh, nou, ergens anders toe. We zijn een aantal keer verhuisd in het leven. Maar tijdens het maken van deze show uh, kregen we een mailtje achter de schermen. En het blijkt dus, ik moet hem even goed door gaan lezen nog, want dat is een vrij lange mail. Mm -hmm. we hebben, ik heb hem naar mezelf doorgestuurd, of eigenlijk Angelique ons producer. Maar dat, dat is mijn oude kleuterleidster op de crash. En die, ik vertelde iets over mijn verleden. En toen kwam zij met een hele lange mail. En zei, volgens mij heb je hier en hier op de crash gezeten. En ik was uh, uh, je kinderleidster of hoe dat ook heet. Dat weet ik niet precies, want ik heb geen kinderen. En, en dat is dus gewoon 28 jaar later. Ik was toen één. 28 jaar later. Ik heb natuurlijk een beetje gekke voornaam, Sereida. Mm. Luistert zij dan naar een programma, dat gaat over liefde, seks en relaties. En denkt, hé hey, wacht even, die heb ik als kleuter in de klas gehad. Dat was is toch bizar? Ze had je nog niet gezien op tv? Nou dat misschien ook wel, maar in elk geval nu, nu hebben we in één keer het contact. Dus blijkbaar weer, Ze heeft gewoon gemaild naar, uh, naar de redactie. Maar dat is toch gek? Ja, met dat radio, is bijzonder. Hè? Wat vind je leuk, tv of radio? Je moet oei, oei, oei. Uh, nee, moet ik echt kiezen? Ja, moet. Want je weet dat het, je weet dat het twee verschillende dingen zijn. Ja, dit dus kan je carrière maken <laughs> en spreken, natuurlijk. Ja. Nee, ik nee, kies ook. Nee. Ik kies voor radio. Ja, ik, ja. Ik ook maar, je, maar je doet ook geen tv, toch? Nee, dat maakt niet uit. <laughs> ik vind, nee, ik vind het, ik ga gewoon lekker toch vertellen wat ik het leukst vind aan alle twee. Ik vind bij radio leuk dat je echt de tijd hebt om ergens in te duiken. Ik vind het leuk dat je een beetje slap mag ouhoeren, zoals we dat nu doen. Mm -hmm. Ik vind het leuk dat er muziek is en dat je muziek kan draaien en dat je met een klein team werkt. En mm -hmm. live. En dat het live is, dat ja. mensen jou terug kunnen bellen. Dat wat, vind vind vind je, wat vind je leuker? Radio of schrijven? Nou, maar waar, waar dient dit nou toe? Ik, ik vind het allemaal leuk. Nee, ik, ben, ik ben nog in mijn twintiger jaren. 29, dat is waar. Dan de, de quarter life crisis gaat erover dat je alles leuk vindt in je leven. En dat oh, je ja. nog niet kiest. Dus geef, geef me dat jaar nog. En als okay. ik 30 ben, dan ga ik wel specificeren wat ik het leukst vind. Ik ga het volgend jaar nog een keer vragen. Dan zijn we twee. <laughs> dat is goed. Dan wil ik graag dat je radio zegt. Okay? <laughs> okay. Okay. Omdat jij het graag wil. Nou, gefeliciteerd jongens op, uh, op ons allemaal. Hoi, proost. Said you felt so happy you Maar de sfeer, je merkt toch een soort kentering in de sfeer dan. Of ja. dat ik ben nog maar net wakker. <laughs> Al uh, vijf weken helemaal platgedraaid. and Somebody that used to know. Anne, jouw uh, ergste aflevering. Die echt gewoon waarvan je dacht van... nou, ik, er moet er niet meer aan denken om daaraan te denken. Nou, het had niks met Sarayda of Simone te maken. Simone presenteerde het trouwens. Het had niks met haar te maken, maar dat was naar Gay Pride. Ik had daar zo naar uitgekeken naar die uitzending. maar ik dacht: wow, dit is echt een onderwerp waar, weet je wel, waar ik iets mee heb, ook ja. echt persoonlijk. Maar dat, ja, ik had de hele dag op een boot gedanst en gedronken mm -hmm. en um, bek af, je gaat dan 11 uur op een boot met Gay Pride en dan kom je er om 6 uur vanaf, maar je staat en je drinkt alleen maar. Ach, ik moet er niet aan denken. Allemaal effe. verschillende dingen door elkaar, ja, net nee. het was te gek, ik ga niet... Kippenvel op mijn rug, als ik daar noemde. ach, verschrikkelijk. Maar wat is daar zo erg? Ach, oh, verschrikkelijk. Ja, veel te veel mooie mannen wat je ik heen. het meest irritant vind? Dat ook. Nee, maar <laughs> wat ik echt irritant dat je niet kunt plassen. Oh nee, maar wij hadden een wc op de boot. Een echte wc. Dat scheelt al wel. En je bent een man, je moet toch gewoon even... je joh, in de hangen en go gaan. Bij BNN is altijd Heet die nog steeds de lesboot? Nee hoor, dat is gewoon... Maar ik stond niet op de bnn Maar je hebt zeg maar de BNN-boot en daar mag je dan altijd op mee? Nou echt, ik weet niet hoe snel ik dat moet afwijzen. Weet je wat er eigenlijk... Altijd anders andere smoes. Nou, ik heb één keer gehad op de Gay Pride-boot. Dat was memorabel. Ik, ik ben niet zo vaak op een boot. Ik weet niet of dat de Surinamer ding is. Maar ik ben gewoon niet zo vaak op een boot. Maar yeah. ik ging daar naartoe. en Hartstikke gezellig. En dansende naakte mannen. Nou toch, daar, daar word ik toch vrolijk van. Ook al willen ze het niet bij mij doen. Yeah. Drinken, drinken, drinken. En toen ergens een soort mentale klap. En toen in mijn bed. Yeah. En dan wakker worden. En denken van... Huh? Oh, oké. Okay. Nou ja, ik ben thuis. Ik ben nog intact. Maar oké. Okay. En dan twee dagen later ontdekken... Op je rekening dat je nog ergens 100, 140 euro zou hebt uitgegeven toen bleek het dus dat ik in mijn eentje nog vanaf de gayboot zo dronken was... dat ik uh, ergens in mijn eentje nog kreeft heb zitten eten. <lacht> dat is <lacht> <En> sneu. <lacht> echt supersneu. En dat ik een scho één schoen ben kwijtgeraakt oh. die ik aan had. Oh, yes. Want ik vroeg me altijd af, soms zie je zo één schoen liggen, maar ja. dat, zijn, dat komt dat dus daardoor. Dat, dat zijn dus mensen die op een gayboot zijn geweest <lacht> en niet ja. veel hebben gedronken. En kreeft ja. op hebben. Ja, ja. triest eigenlijk. Uh -huh. ja. Maar ik, heb dan, ik denk, als ik dat dan terug moet traceren... dan denk ik dat er een punt is geweest in mijn dronkenschap waar ik heb gedacht... Oh, ik vind Mezelf, dat gebeurt met, ik vind mezelf allemaal top, wat verdien ik? Ik verdien een kreeft, ik verdien een kreeft. Oh. En uh, en ja. Uh, yeah. Nou, hm. die dingen uh. doen gay pride dus met je. Ja. Ja. Ja. Dus maar jij mij, moest s'nachts nog werken. Ja, en ik moest s'nachts werken, toen heb Ik heb heel even geslapen, drie uurtjes denk ik. Ja. Toen kwam ik hier naar de uitzending en toen dacht ik oké, okay, ik moet de cafeïne, ik moet even weer... Ik was wel even gestopt met drinken ook om vijf uur al, dus ik dacht nou ik heb al uh, zes uur niet gedronken, komt wel goed. En ik, uh, uh, koffie, koffie, uh, red bootje, koffie, red boeltje. En ik denk uh, rond twee uur tijdens de uitzending, ja. voelde ik echt mijn hart in mijn nek. Doef, doef, doef, doef, doef. En ik werd misselijk en duizelig en ik dacht, wow, ik kan die telefoon niet oppakken. En toen moest ik jou en Frank, jullie waren voor 4-7 toen op een boot. Oh ja. Toen hebben jullie even gebeld. Ja. En ik dacht, wow, ik, kan, ik, ik, ik kon gewoon... Ik heb ook geen telefoontjes toen meer. Sorry, uh, bellers, toen aangenomen. Maar ik dacht, als ik een telefoon op... Dan ga ik over mijn nek. Dat yeah. kan niet. Ja, want jij wilde ook niet. Want wij wilden dan altijd even praten met, uh, met, uh, met, met alle mensen. Met uh, Simone presenteren toen. En, en met jou over de boot en zo. Maar jij zei ook al voor de uitzending... Vind eh, je het nou, erg als ik Die praat... Ja, wat is dat? het <laughs> Weet je, dat je echt zo'n lippen op elkaar... Van, oké, okay, er moet niks uitkomen. Dus door. ik fluister zo. Vind oh, je ja, als ik niet Oh, jongens. Ja dus zo, maar dat kwam, ik was dan niet misselijk denk ik door de drank, mm. maar misschien ook wel. Ik denk maar, het wel hoor. Maar ook dan nog die cafeïneboost. En dan die dip daarna. Dan ben je echt, weet je, om drie uur die dip na die cafeïneboost. Ja. Wow, om, ik... om half twee dacht je waarschijnlijk van, nou, dat gaat het echt best lekker. Ja, maar dan kijk je ook naar de, de klok. Ja, dan kijk je naar de klok en zie je echt zo seconde voor seconde. En denk je van, wow, kan tijd niet sneller komen. Nee. Maar ik vind het zo grappig dat we dan altijd proberen, en het is voor mij alleen maar herkenbaar, dat je dan probeert je lichaam te bullshitten in het gedachtegoed van, ja. I'm okay. En ja. <laughs> it's never true. Ja. Het ligt ja. niet ja. aan de drank, ja. het ligt hij aan de koffie. I'm fine. Ja, ik en ben gewoon ziek. Ja. Ja. Hé, hey, maar uh, Serena, los van het feit of je nou wel of niet tv of radio leuker vindt. Ja, is, uh, is, uh, had je je vooral wel eens radio gedaan voor, voor Lust? Ja, joh. Ja, joh. Jo. Ja, joh. Ja, een lange ervaring Nou, ik, ik maakte altijd muziekradio. Uh, eerst bij de NPS een aantal jaren. Ja. Oh, alles uh, Lijn 5. Ja. En uh, bij ja, Phoenix ook nog. Dat was een programma toch? Ja, dat was hiphop. Dat is hartstikke leuk. Hip -hop. Ja, hip hop is hartstikke... Rappers zijn hartstikke leuk. Ze zijn een hartstikke leuke gesprekspartners. Ja. Wordt erg onderschat in Nederland. Tja. Dus je ja, neemt me helemaal niet serieus. Heus ja, wel. <laughs> maar, dus ik had altijd muziekradio gedaan. En uh, uh, bij, bij de NPS en bij Phoenix. Mm -hmm. en, toen, uh, en toen was ik weggaan bij Phoenix, Want toen vond ik het uh, daar niet meer zo leuk. Soms heb je dat. En toen dacht ik, ja, nou, ik hoop dat er weer een mogelijkheid komt. En toen had ik meegedaan aan het radiolab. Oh ja. Waar je eigen ideeën mag insturen. Ja. En toen was het idee wat ik had ingestuurd, uh, uh, dat ging niet door. Maar dat was wel, uh, daaruit is toch wel indirect voortgevloeid uh, dat ik nu uh, nooit meer een weekend heb. En elke <laughs> ja. zaterdag gedacht. Uh... Ja, want dat is natuurlijk ook zo. Dat, want ik uh, voordat Anne er was, was Franker. er. Ja. Die, uh, die deed de regie. Frank en, van der Lende. Uh, Frank van de Lende. En met wie ik op die boot heb gezeten. Waar, waar is Frank eigenlijk? Die hij liefde. heeft even gebeld. Hij heeft gebeld. Oh, gebeld. Ja, ja. Afhaat. Nou ja, maar dat is dus, omdat hij, volgens mij, kon hij ook echt slecht tegen de, het, het tijdstip. Hmm. Ja, maar de, ik moest daar ook echt even in. Dat proberen. hebben ze ook aan mij verteld. Ja. ja. ja. Maar wat is het dan zo lastig aan? Nou ja, het is. Um, ik weet niet of jij dat anders ervaart. Jij zit van vier tot zeven. Maar, maar, maar het, is, het is gewoon wel. Ook het gegeven, misschien is het ook mentaal. Mm. Het is hartstikke lekker om hier te zitten. en Het is hartstikke leuk om te praten. Maar het is gewoon wel zo dat ergens op de zaterdagmiddag al... Stopt het weekend. Ja. Want het is niet... Anne vertelt net. Je kan niet... Uh, tot twaalf uur uh, in een kroeg los. Nee. Want anders dan ben je niet scherp genoeg voor de show. Nee. En ik moet altijd even een paar uur slapen van tevoren. voeren. Dus ik ben echt de oma van mijn vrienden nu. Ja. ja. En als het dan zaterdagavond uh, is, half zeven, en ik ben op een barbecue en de zon schijnt, dan zeg ik: hé hey, hey jongens. Ik gaan. En dan zegt iedereen: mu, mu, Ja. ja. Dus. Want ik had eigenlijk gedacht dat, uh, dat uh, 1, 4, het tijdstip 1, 4. Zo had ik mijn programma eigenlijk willen noemen. Ja. <laughs> wat, <laughs> eh, wat een passief agressieve reactie. Ja, nee, helemaal niet. Maar dat, dat dat wel een heel relaxed tijdstip zou zijn. Omdat je dan, eh, dan kun je, kun je nog een beetje s avonds je dingetje doen. En dan ga je daarna lekker radio maken. En dan vier rol je je bed in om. Eh, vijf ja, maar, uur. maar ja, rol Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee joh, want het is toch midden in de, op de nacht. En je ja. echt, dat is ook zo. Op zaterdagochtend wakker, denk ik, vanavond uitzending. Ja. Ja. En het is, ik ben 21, dus ik moet tegen al mijn studentvrienden van 21, 22, 23 zeggen... Oh ja, zaterdagavond ga, stap ik nooit. Dan zit, nee. ik, zit ik thuis. Ja. Nee, je kunt niks, hè. Nee, ik ja. ben 29 en dan verwacht iedereen sowieso dat je nergens meer toe precies. gaat. <laughs> nee, maar ik kan <laughs> me voorstellen dat als je jong bent, dat het... Uh, maar is dat maar is, het is de moeite waard. <laughs> ja, absoluut. Er, erheen gaat is dus altijd even een grote stap, maar als je er ja. bent, ja. dan ja. denk je... oh joh, Nou, absoluut. ik heb wel eens een keertje, en uh, dat heb ik ook gehad toen met... Uh, uh, met de toen de tijd werd overgezet. Ik <laughs> we dat jij even slapen. Oh, daar ben ik helemaal gek van. Want dan, ik, ik slaap altijd van tevoren. En ik ga ook in In de middag. In de zaterdagmiddag begin je al een beetje te schakelen naar iets rustiger gemoedstoestand. Ja. Dat je denkt van. Oh ja, ik moet niet zo. Uh, en ik, kan, ik vind het wel, wel lekker. Ik kan wel lekker door blijven pimpelen. Van als, als het lekker weer is. Op zaterdagmiddag kan ik wel lekker witte wijn gaan drinken. Dat ja, kan wel. Dat kan ik ook wel. Uh, uh, want ik ga toch slapen nog een paar uur daarna. Maar toen werd ik wakker. En toen was ze denk ik. Ja, ik dacht dus dat het, dat het twee uur was. Maar was ik had de tijd verzet en mijn wekker. En mijn wekker had zichzelf ook weer verzet. Ja. Dus ik had drie klokken. En die stonden allemaal op een andere tijdstip. Ze belde Frank om half vier. En ik woon hier om de hoek, dus dat scheelt. Maar echt, ik was helemaal, helemaal crazy door die... Maar het uh, was wel grappig. Want we, we wilden eerst zo'n soort grap ervan maken. <laughs> Stel dat Luc, die daar <laughs> ja. altijd drie uur van tevoren is. en Dat is zo dat hij zo op ha slat. <laughs> en toen hadden we nog gezegd, nee, dat is echt te corny. En... Tada! Tada! Het gebeurde ook nog eens net. Zit er nog een beetje champagne in deze yes, week? Nou. Ik, ik neem nog een beetje. Nou, ik ook wel. Zijn er zijn ook mensen die zijn afgehaakt. Maar, maar Luc. Kijk, Dacht, dacht jij oh, dat ja, ik. Want dan. dat kan, hè? Maar dacht jij dat ik helemaal geen radioervaring had? Nou, ehm. Uh, <laughs> Nou, gezien die eerste drie uitzendingen dacht ik... Uh, nee, oh, helemaal niet. Oh, je breekt nee. me hart. Nee, helemaal niet. Nee, ik wist volgens mij wel dat, uh, dat jij wel wat Funnix en uh, offline 5 had gedaan. Maar je Rustig. hebt de rappers gewoon niet zo hoog zitten. Oh, ja, wel hoor. Maar ik spreek, <laughs> ik spreek gewoon niet over rappers. Joh, ik ben... Uh, ik woon in, in Hilversum. Uh, uh, in, uh, <laughs> daar en, doen ze niet, daar rappers. Kom, en ik kom uit Twente. Daar hebben ze <laughs> maar geen rappers, joh. Zijn er geen Twentse rappers? Nou, vast wel. Maar die, uh, die rappen ook in het Twente. En ik weet niet of we dat willen horen. Nee, ik denk niet zo Ik hoor. Nee, nee, nee. Nee. De, bedoel, ja, de meeste, meeste rappers, meeste, uh, meeste, de, de, bedoel, de, de meeste ontwikkelingen in muziek en zo... zit toch in de Randstad, of je het nou leuk vindt of niet. Bedoel, ik kant... zou wel een keer zo'n mtv Meet maken van Luc. <laughs> <lacht> Luc <Luke> wordt rapper. <lacht> ja. Een superstoere clipper bij. Je kan, je, je kan het hebben hoor, dat is ja, mijn kant waar je nee. nog niet ontdekt. En dan draaien hoor. we ik, het in 4-7. Ik hoorde dat Frank rapper was geweest, Frank van der Lende. Die is rapper geweest. In welk leven? Ja, in zijn vorige leven. Ja, hij heeft een possie ook gehad, <laughs> ja. volgens mij. Ja, <laughs> hey, zometeen, ik wil nog één... één uh, ik draai even een plaatje en daarna wil ik nog heel even hebben over tv lab Vind je dat goed? Blijf je op ja, zitten? Ja, dat dan, vind ik Dan, goed. dan denk ik de rest ook. Oké, okay, cool. I wanna do bad things with you. Hoi. Hallo. Spreek ik met Luc? Ja. <laughs> ik wilde je feliciteren joh. Nou, dankjewel. Ik heb je tijd niet meer gesproken. Ja, met het tweede semester van je programma. Ja, dankjewel. En ook, en ook lust natuurlijk, want uh, ik weet dat jij daar ook fan van bent. Nee, ik ben in tegendeel. <laughs> ja, de, oh, je weet het nog. Ja. Ja, ja ik zou niet zo. in de uitzending zeggen. Dat heb ik beloofd aan die meneer die je telefoon opnam. Nee, heel goed. Maar uh, ik ben nu al in de uitzending. <laughs> ja. Dus iedereen kent het horen. Ja. Ik vind het jammer, eigenlijk dat je geen interessant onderwerp hebt zoals gewoonlijk. Ja, dat klopt. Maar dat, dat, dat, dat is een beetje gegaan. Want op een gegeven moment plotten we. Het begon bij de champagnefles. Die ging open en toen ja, was in dat, één dat, keer weg. Dat ken ik toch wel blijven. Maar ik hoop dat in de toekomst dat het, het veranderd dat het weer zoals het geleden was. Zeker, zeker. Net als vorige week. Zonder onderwerpen en ja, dat de mensen kunnen reageren erop. Komt helemaal goed. Ja? ja leuk Beloof, beloofd. Wat, wat vind je leuk? Uh, 4-7 nu een jaartje of uh, nachtdienst? Wat hiervoor zat? Je moet eerlijk zijn. Nou, ik mis ontzettend. Eh, niet natuurlijk. Echt waar, joh? Ja, natuurlijk. Dat, 30 jaar was ik. Tien, al die tientallen jaren was ik favoriet. Maar wat maar is, is nou de... zo leuk aan. Wel op Astrid na, hè? Want Astrid is natuurlijk. Nou, ja, dat mensen mens roep ik helemaal niet. Nee? Nee, joh, mogelijk. Waarom niet? Sommige Giegel van me. Ah, joh, dat is hartstikke leuk is ze. Nee, helemaal niet. Zie je? Nee, en dan hadden we over de kinderen. En de stomme <laughs> Giegel. En de stomme vragen en stomme antwoorden. Nou. Onvolledige antwoorden, nee. niet, dat was. Zeker onder, eh, hoe heet ik weer eh, Lubberdink, en eh, de, de, de, degene die de ben ik even kwijt, ja. Richter die overleden is, oh ja, en daarna haak ik Johan Doesburg, ja. en wereldman. Johan was wel leuk, ook hè, okay. want die ken ja, ik dan nog. Ik ja, Wim Richter heb ik nooit gehoord in de nacht, uh, uh, met nachtdienst, maar, maar Johan Doesburg die zat er toen samen met Astrid, hè, dat vond ik een leuk duo. Ja, die kwam na vieren, kwam zien. Ja, ja, precies, ja. ja nou, ik heb dan opname ja. van dat laatste afscheid Vanavond dagdienst, ja. waar mijn naam als gekandideerd wordt ja. en geapplaudisseerd en gejuicht wordt dat ik in de uitzending kwam. Ja. Want de, de, de luisteraars vroeg ook op ik in de uitzending kwam ja. en dat was helemaal niet van plan. Maar van de EO, ik vind het van de ook. Zeg ik achteruit, aan de kwaliteit. Ja, maar de, maar, maar, want ik, ik bedoel, toen jullie afscheid aan het vieren waren... ...toen waren wij van BNN waren wij aan het drinken op jullie graf, zeg maar. Want uh, we dachten echt van, yes, weg met die uh, pipo's. Maar toen, kwam, toen, toen kwam, kwamen ons programma's. Wat, wat, wat, als je eerlijk moet zijn, wat was het allereerste wat je dacht toen wij kwamen? De eerste, zeg maar, eerste maand? Nou, nogmaals, dat dus en seks. Ik bedoel, ja, dat zijn dingen die, die wist ik toen ik tien jaar oud was. Ja. Dat vind ik Toen helemaal niet. Is, ik vind het puberaal en ik vind het een beetje infantiel. Ja. En volgens mij, ja, ik mocht het niet zeggen van die persoon die ik telefoon opnam, ja. Maar volgens mij, eh, eh, ja, genieten die dames die het presenteren er meer van dan luisteraars. <laughs> nou, dat weet ik niet, want het is wel, er wordt wel, door luisteraars wordt het allemaal heel goed gewaardeerd. Er worden allemaal metingjes gedaan en zo. Maar ja, er zijn weinig reacties, man. Nee, helemaal niet, joh worden qua zie je akademici die dan ja dat verstand van hebben of wat dan ook. Nee, Ik dat is niet zo. Dat is niet zo. Maar niet de, maar niet langste rij. Nee. Wat vind je het allerleukste radioprogramma? Op het ogenblik. Ja? Nou, dat was jij. Ja joh! Tot, tot vanavond. Nou ja, wat is. B dat? Alleen, ik, ik vind, joh, ik hey, toen die Pols wegging, vind ik ook, een zijn achteruit gegaan. Ja. En als je nog dinsdag uitnacht had je dus, uh, van Link, Motradio. Radio, ja, ja. met, met uh, Makai, met Rudy. Met Makai? Ja. Yeah. Nou, dat was ook hartstikke leuk. Die, die, die, die reageerde ook wat enthousiast, en Wim Pols ook. Ja. Als ik in de uitzending kwam, ik was elke week in de uitzending, man. Het waren fantastische en mensen en dat waren leuke programma's. En leuke onderwerpen. Heb je. Ja, maar dat, doen we, dat doen we later ook wel weer hoor, natuurlijk. Ik bedoel, uh, we hebben nu even een feestje. Nee, nee dat, is, dat kan helemaal niet kwalijk. Ja. kun ik even hard <laughs> Gelukkig. Maar kijk, ik, wat ik je, zeggen, Luc. Kijk, ik vond het leuk om een niet te geven. ...maar ik vond het even zo leuk, misschien nog wel leuker. Om ook anders meningen te horen. En daar kon ik ook maar wel iets van opsteken. En van leer ik. Ja, dat is het leuke ervan. Dat is leuk dat je wat, ook wat, inderdaad wat leert en wat uh, andere opvattingen uh, leert kennen. Uiteraard. En, uh, maar, en waarom? Want jij belt regelmatig hè, op dit tijdstip. Dat is, het is wel een bizar tijdstip om wakker te zijn. Ik, bedoel, ik heb zelfs even een paar uur voor geslapen. Maar, maar waarom ben je altijd wakker op dit tijdstip? Nou, ik heb, ik heb een, een aantal weken niet meer gebeld. Hoor. Nee, dat is waar. Dat viel me op inderdaad. Maar ja. wij hebben ook op een boot gezeten. dus. Uh... <laughs> ja, ja, ik heb andere dingen op mijn hoofd, joh. Hmm. Ik ben met rechtszaken bezig, weet je nog? Oh ja. Oh ja, dat was ik zo, ja. Ja, ja, ja. Hoe is het met die stolken van je? Ja, <laughs> Moeten We het maar niet over hebben dan. Nou, ik, ik ben gisteren weer een paar keer geweld. Nee, ik moet maandag weer naar een advocaat toe. en nee, Dat is heel wat werk nog verrichten. Ja, dus je bent er maar druk mee? Ja, heel erg. Heel erg. Nou, hey Aad, dankjewel. Vond het leuk dat belden volgende week. Dan babbelen we weer verder over, uh, over uh, normale onderwerpen. En hou het vol hé. He. Komt helemaal goed hoor. Dankjewel Aad. Bye bye. Joer, hoi, hoi, hoi. Hier bij mij aangeschoven in de studio is jij ik zat er gewoon nog. Ik, ik, ik, ik Krijg jij veel, want ik... Uh, sorry dat ik helemaal... Maar ik weet nog vanaf het begin... Hè, dan verandert het natuurlijk, van, is het natuurlijk nachtdienst, wat natuurlijk echt een heel braaf programma was en zo. En daarna kwam Lust en zo, wat echt goed... Gewoon even een beetje peper in de reet van uh, Radio 1 Nacht, wat echt wel goed was gewoon. En, maar dan, kwam, dan, dan weet je ook, als je dat gaat doen, weet je... Dat je uh, uh, veel positieve reacties krijgt, maar ook veel negatieve. Dat is nou helemaal zo. Wist jij dat voordat je eraan begon, aan Lust? Ik kon me dat wel voorstellen, maar je moet je voorstellen dat uh, het voorland van spuiten en slikken daar een soort bootcamp in is, hè? Ja. Ja. Tuurlijk, maar ik zit, ik zit... En dat aad, dat vind je helemaal niet prettig. Maar ik zit ook te smullen als ik zo'n een hoor. Want hij meent het echt. Ja, ja maar dat is ook prima. Hij meent het is echt. Ook goed, ook dus ik doen. zit daar wel van te smullen. Ik ben het alleen niet met hem eens. Nee. Maar ik zit er wel van te smullen. Ja. En ik vind het heel interessant. En dat, kijk, dat, als hij dan een uur eerder zou bellen... en hij zou de uitspraak doen... Nou, dat seks en de drugs, dat ken ik al vanaf mijn tiende. Nou ja, dat zou dan weer een punt zijn waar ik misschien diep op in zou gaan. Ja. Van, oh goh, at ah, vertel eens. Ja. En dan ben je toch per ongeluk... Dan in één keer. In, het in de show. Ja. Ja. Maar volgens Want... mij vindt Aad alle programma's leuk waar hij zelf in komt. Heb ik een beetje het idee. Ja. En als hij niet in een uitzending komt. Ja, maar ja, dat is <lacht> dat waar. Kunnen. Dat is waar. Maar ik vind Aad wel leuk. Ik vind het leuk altijd als Aad Aat beeld. dat, je vind, dat ja. vind ik op zich. Dat vind ik oprecht heel leuk aan, aan lust ook. Ja. Dat er echt mensen hebben die bellen en die zeggen van. Jezus, dat seks en relaties, doe eens normaal, het je, uh, weet je wel. Ja, pubers, yeah. doe eens normaal. Ik wil gewoon lekker in mijn bed liggen en horen hoe uh, de nieuwe snelweg A1 uh, verlengd wordt. ofzo. Ja. weet ik veel, want ja. daar leer ik wat van. Zo, yes. dat vind ik top. En dat we ook gewoon, vanavond hadden we het ook, hadden we bellers die belden. Meneer Adema hebben wij dan die altijd belt, die ons helemaal top vindt. Dat vind. is onze held, ja. Mm -hmm. En uh, ik had Ad vandaag, die 70 is, en die zei... Uh, Nee, ik ben 70 en ik wil zeggen, ik vind het top dat jullie ja. deze onderwerpen openbaar maken. Want in mijn jeugd was dat niet zo. Ja, Kon nou, ik dat Maar niet? dat is ja. ook zo, want in LUS zitten natuurlijk andere reacties. Uh, bedoel jij, jullie screenen veel meer. Omdat, en dat, dat is dan de, dat, je, dat je bellers moet, moet, uh, eerst even moet spreken voordat ze in de uitzending gaan. Omdat er gewoon heel veel mensen bellen die, die gewoon denken van, weet je wat, ik ga eens even lopen keten en zo. En ik ja. vind dat grappig, want dat kan ook. Maar in LUS wil je juist uh, dieper in op, uh, op zo'n gesprek. Ja, want ik vind het ook leuk dat uh, meneer Aad Zonneveld... Ik heb het nu drie keer naam geroemd, Aad. Als, dat, als dit nu nog geen liefdesrelatie <laughs> oplevert, dan ben, dan ben je een verloren zaak. Maar ik, uh, ik vind het leuk dat... Uh, het is natuurlijk net zo opvlakkig of diepzinnig als dat je het maakt. En als wij bijvoorbeeld vandaag een uitzending hebben over het perfecte plaatje... wat ook een trotsprogramma is geweest, oh, ja. met, ja. <laughs> met Jaland oh, van Kassenbergen. En wij praten met Ajit Bakas, uh, trendwatcher. En eigenlijk ook uh, geschiedkundige op het gebied van liefde en relaties. En die vertelt ons hoe het uh, ideaalbeeld van zowel de man als de vrouw uh, door de eeuwen heen is uh, veranderd. Dan zijn dat leuke dingen. Ik vind dat leuke informatie. Ja. En dat geeft het toch weer een ander, uh, een ander ja. gevoel dan uh, bijvoorbeeld een programma zoals Spuiten en Slikken. Ja. Ja. ja. En het is ja, ik vind het echt leuk mensen die dan ook kritiek geven. En het is altijd voor ons wel een afweging dat we denken: hoe kan dit op radio 1? Ja. Ja. Maar heel vaak denken we toch: van ja, we willen toch dat openbare gesprek. We willen niet taboes creëren. Wat, en als wat, je dan was... hoort dat mensen geholpen zijn door jouw gesprekken en ja. echt iets aan hebben en hun seksleven beter wordt, ja dan... Met die uitzending van twee weken geleden, waar echt wel mensen op ja. belden die er echt wat aan hadden. Dus Zeker. dat is ja. natuurlijk goed. De wat... uitzending over seksueel geweld bedoel Ja, je? precies. Ja. Wat, wat was nou echt een onderwerp wat gewoon echt waarvan je dacht, van, nou dat hadden we, misschien, hadden we misschien maar niet moeten doen? Jo, die hebben we echt wel gehad hoor. Ja. Um, nou, uh, een we... gesprek die Simone voerde met een jongen, dat ging over aan nou vingeren. Okay, yeah. En dan denk je van ja, wirklich. dit is toch echt wel... Uh, Spijt slikken kan ja. op Nederland 3, maar yeah. misschien Radio 1 niet. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook van... Ja, als je het... Weet je het komt gewoon voor. Dus uh, ja, weet je, zolang het niet expliciet en weet je wel... Maar ik hoef ook niet te weten hoe jij het in bed doet met iemand anders. Nee. Dat maakt niet uit, maar... Als jij daar iets over ja, wil zeggen, of wat je meegemaakt... Dus op het randje van platheid. Ja, ja. ja precies. Ja, want nou, want dat we is willen... wel een kleine ja. grens natuurlijk. Uh... Ja. Wel lekker om daarmee te flirten. Zit met die je nou, met die nou echt de de taart taart <laughs> uit de doos te eten. Ja, ik zit ja, echt die taart uit de doos te eten. Maar je hoofd blijft heel, nu op oh, ja, het uit. Ja. Ja. Ja. Hé, hey, jongens, nog heel even over uh, TV Lab. Um, ik zag uh, Anne die uh, had allemaal uh, meningen en zo. En ook allemaal op Twitter gezet, dus dat kwam dan meteen op de buis. Ja, <laughs> ja de, <laughs> Onze celebrity. Dat was niet de bedoeling. <laughs> ja. Je had een uh, mening over, uh, over een programma, The Not So Lonely Planet van ja. BNN, was dat? Ja. Um, uh, uh, uh, maar even, hebben jullie andere, wat, wat hebben jullie gezien wat niet van BNN is? Caribbean uh, Combo. Caribbean oh, ja. Combo. Was dat leuk? Dat was met, yeah. die, uh, met die vier cabaretiers, was dat, ja. geloof ik. Hè? Ja. Maar... Leuk, maar geen TV-lab. Nee. Waarom? Want het, niet? Omdat TV-lab uh, is gecreëerd zodat mensen kunnen experimenteren. En dit was heel tof. En ik vind het een beetje echt 1950 om te zeggen. Nou, omdat we drie uh, allochtonen bij, of vier allochtonen bij elkaar zetten. is het een experiment. Maar blijkbaar is het nodig. Want anders komt het niet op TV. Nou, dat weet ik niet. Vind ik. Ja, ik vind dat, ik vind dat het een programma moet worden. Maar ik vind wordt niet ook een dat programma. het. Ja, mm -hmm. maar ik vind niet dat het een. Het was gewoon een theaterstuk. Wat heel goed, heel grappig is. En zeker een tv programma moet worden. Maar ik vond dat geen experiment of zo. Niet echt een... Uh... Maar denk jij dat dat er dan doorheen komt? Omdat het gaat over visie namens mannen? Denk je dat? Nou, wat was het experiment eraan? Nee, nee, ik vraag, maar ik vraag aan jou. Ik vraag nee, nee. Dat, dat weet ik niet. Maar als ik dan denk... Ik, heel veel mensen reageerden. Ik heb die hele Twitter gevolgd. <coughs> ik deed ook voor BNT. Sorry, ik niet sikken. Dat komt omdat we taal eten. Nee, ja, zijn. precies. Maar bij BNN Today zat ik toen ook. Uh, toen werd dat ook geanalyseerd. En die heb ik het hele Twitter gevolgd. En toen zeiden mensen op Twitter ook van. Oh ja, eindelijk, uh, weet, weet ik veel. Als dit niet op tv komt, dan is het discriminatie. Bla bla bla. En toen dacht ik: draait het daarna nou om? Of draait het gewoon dat het gewoon een topkwartet uh, is? Die vier gasten. Ja, maar jij zegt net. Jij zegt, uh, het, uh, het, uh, het, omdat er dan vier oogtonen zijn, is het experimenteel. Maar nee, vind je, je dat zelf? Nee, dat vind ik totaal niet. Oh, ik zeg, als zij dat vinden, dan vind ik dat een hele erge 1950-gedachte. Oké. Okay. Want ik vind in 2011, is dat geen experiment? Nee. Maar wat is dan het experiment aan uh, Caribbean Combo? Vraag ik dan aan jullie. Was het experiment niet gewoon theater op tv? Dat denk ik ook. Ja, maar ja dat, dat is niet heel experimenteel. Het is toch niet experiment? Nee. nee, maar het is wel, en dat is ook waar tv voor gecreëerd is, dus het is niet, je weet, um, ik, ik werk natuurlijk ook op de televisieafdeling, je weet dat als je dat in elke andere omstandigheid zou pitchen, van mm -hmm. we gaan uh, experimenteren met theater op televisie, dat de allereerste en de tweede en ook de derde reactie meteen is van nee, want ja. dat heeft zich nooit zo bewezen. Ja, dat is net als dat je zou zeggen, we gaan experimenteren met stiltes op de radio. Ja, en dan ja. zijn er veel mensen die zullen zeggen, nou, weet je wat, nou, dat, dat werkt niet. Want er wordt nog steeds heel veel theater altijd uitgezonden hoor. Elke uh, theater, weet ik veel, uh, met oud en nieuw moeten we het ook allemaal kijken. Maar ik vind het genre wat zij brengen, vind ik vernieuwender. Serie, ik, ik kijk ook In veel theater... It, it, it, ja, het Deze heeft gewoon een, een heel andere TV, insteek. Maar wat dan was het dan voor genre? genre? Was het, uh, het cabarettheater ofzo? Ja. Ik vond heb het mij niet wel. gezien. Toch? Of zeg ik? Ja. Ik weet niet zo wat, kijken. ik vond het een... Nee, ik vond het een van de betere. Dat moet ik ook echt toegeven. Maar ik vond het niet heel erg TV-lab. Maar het was, het was misschien ook een van de betere, omdat zij gewoon hele, uh, uh, hele goede TV-makers zijn. Die gewoon, en hele goede theatermakers ook. Ja, ja. dat ik is kijk, zij sowieso al oh, zo. Ja. En als je misschien kijkt naar het experiment op zich, was het niet heel erg een experiment. Maar als je kijkt naar tv dat er nog niet is, dan was dat het wel. Want het is, is tv. Wat ik moest ik echt niets... even wennen. Ja. Omdat het. Omdat het uh, en misschien komt dat dat het, het vier black doet zijn misschien... die je niet op tv ziet. Maar hmm. het was wel vernieuwend voor mij. Maar misschien mm -hmm. ga ik gewoon heel vaak naar theater, dus ik vind dat niet zo heel <laughs> Nee. Ja, maar het is <laughs> de de... Ja. gewoon net als ja. ik daar zat. <laughs> en en uh, hebben jullie uh, Moordweek gezien? Nee. Een ja. Stukje, maar ik haakte heel snel af. oh, dat was slecht. Ja. En hebben ja. jullie... Uh, oh, nee. Uh, take Ten gezien? Ja, dat wou oh, ik net zeggen. oh. Dat was killing. echt nee, ja, weet je Take 10, we... dat we... is even uitleggen. Take 10 is een programma. Klery Polak presenteerde dat. En het was een programma... En een heel oud decor, maar daar, daar konden ze volgens mij niet zoveel aan doen, omdat het gewoon budget uh, weinig was. <laughs> het zijn en, crisisdagen. Ja, de maar dat merkte je man. ook echt wel. En, uh, en het, het was een actualiteitenprogramma. en de, uh, een praatprogramma, maar daarna hield het gewoon op. Want ik begreep, niet, het ging over zombies. Oh. En het ging elke, de hele week. En uh, nou, je, je wist dat het nep was, want dat zag je. Mm. Maar dan was niet helemaal duidelijk of ze dan bewust... Uh, nep was. Ja. Of dat het dan... of dat het dan wel echt had moeten zijn. Maar en... ik heb het opgezocht, want ja. het is take 10 omdat je dan uh, tien minuten... steeds praat ze over een actueel onderwerp. Nou, maar nou, toen nou. hadden ze... het eerste onderwerp was inderdaad... overal in Nederland doen we zombies op. En dan zag je een zombie lopen op Lowlands. Oh, en overal. Lustig. En dat... Ik denk dat ze een soort hoax wouden. Weet je, oh, dat... Uh, hoe heet dat? War of... Ja, yeah, War of the Worlds. War of the Worlds, dat hoorspel, wat, yeah. wat ze ooit uh, hebben uitgezonden... waarvan de heel Amerika in de ban was van... oh, er is echt een oorlog uitgebroken. Wat helemaal ja. niet zo was. Nee, maar dat is echt, dat was in 1950 toch ook. Ja, ja. maar zo dat in... wou ze nu dus ook volgens ja, mij ja, maar, het het, we, ja. maar het is het internet tijdperk. Ja. Ja. Als, als, als er een zombie op op no, nice. lag, dan, ga ik, dan hoor ik dat waarschijnlijk niet van Clary Polak. Nee, maar van nee. nee. iemand Twitter. Ja. Ja. Ik dacht, ik dacht, eh, uh, oh, zon dat? bibi yeah. met sterspeler Clary Polak. Ja, maar ik vond het echt een beetje, ik vond echt heel raar. En ook dat het zo lang doorging de hele tijd, de hele week door. Ja. Nee, dat, dat was vermoeiend. Maar dat is ook de schoonheid, toch? Dat, dat ja. er gewoon ja. dingen voorbij ja, ja, komen zeker. dat je ja. denkt... Wat een tijdverschilling. Ja. Ik, ik bedoel ja. Nee, maar absoluut. Nee, maar dat is ook wel prima. En ook prima dat ze dan echt lekker zo'n mm. jaren 80 decor erin gooien. <laughs> ja. Want dan ja, kost je ook allemaal niet zoveel geld. Nee, en zo. nee. En, uh, nee, dat is ook best. Dan kun je eens kijken of het werkt. Nou, nee. dit werkt echt niet gewoon. Dat en altijd. hebben jullie dat weg, weg uit Nederland? Hoe ik heb het niet gezien. Oh, ik ja. zag wel zo'n sollicitatieprogramma. Ja, dat, ja, ik dat, ja. Zei, dat, was top. dat vond ik. Ja. Ik was niet van ja, BNN. Dat was. Uh, je hoort nog van ons. Je ja. nog ja. van ons. Ja. Ja, ja, maar ik vond het wel. Inhoudelijk was dat goed. Maar wat zag dat er lelijk uit qua beeld? Ja, ik ben. Je moet ook ...gevoelig ja, zijn voor de vorm. Ja, ja dat zat. Dat zat, vond ik gewoon niet zo mooi in elkaar zitten, zeg maar. Maar dan denk ik, daar moet aan gewerkt worden. Hetzelfde hm. als dus Not So Lonely Planet van BNN. Ja. Top idee, tof gedaan, maar daar moet zit dan iets beter uitgewerkt worden. Ja, precies. dan is het echt het idee. Ja. En dan hebben we nog uh, Fuck the Parents. Yes, ja, dat was mijn programma. Dat presenteerde jij. Uh, Wat ga je nou weer? Hey man, <laughs> ik ben vreselijk bedoeld dat je gaat nee, zeggen. Ja, ik heb, nee, ik heb het niet gezien. Oh, je hebt het niet nee. gezien. Okay. Wat vond jij ze daarvan? Oprecht, zelf. Ik, ja, ik vond dat... Uh, kijk, je gaat het natuurlijk maken. Ik kreeg het idee te horen van... Goh, we gaan een programma maken dat gaat over vooroordelen. Wie had het bedacht? Um, uh, een productiemaatschappij genaamd Pan Plus. Oké, okay, die mogen ook allemaal ideeën insturen. Ja, maar ja. dan wel van oh, je oh, yeah. omroep. Die zijn uh, op BNN afgestapt. Ja. Oh ja. En die hebben dat bedacht. En uh, nou, het verhaal als volgt: uh, Je bent uh, verliefd mm. op iemand. waarvan je weet dat je ouders daar absoluut tegen zijn. Dat kan zijn omdat. Uh, nou, in het geval van de case die we hebben uitzonden. was een Nederlands meisje verliefd op een Marokkaanse jongen. en die ouders waren daar absoluut tegen. Maar je kan het in alle hoeken zoeken: leeftijdsverschil. Um, je kan het zoeken in de hoek van. goh, uh, je, bent, je bent homoseksueel. Maar je geloof ouders zijn niet eigenlijk... geloofwaardig. Ja, dat je dat kan daar alle ja. kanten mee op. En. Uh, wat we dan hebben gedaan is dat we eerst met drie candidates hebben gekeken. Is het inderdaad echt zo'n probleem? Hebben die ouders echt zo'n probleem met die, uh, met die groep uit de maatschappij? Dat hebben we met een paar uh, Candid camera grap gedaan, à la Pankt. Ja. En daarna uh, hebben we de ouders overtuigd dat ze meededen aan een datingprogramma. Date the parents. Ja. En dat ze uh, dan bij een eerste date de nieuwe date. Ik heb nu tien keer het woord date gezegd. <lacht> ja. uh, van, hun, van hun dochter konden checken. En voor die date was uh, uh, die Marokkaanse jongen waar ze mee wil daten. gemetamorfoseerd tot uh, een. Uh, een, blo een blonde god. Ja, een, een blonde soort, god. Een en uh, soort de, de ik ouders. Ik ja, een soort Luke, ik denk. Wat, wat? Bij benadering dan, hè? <laughs> ja. Dus, uh, en, maar hoe spannend was dat? Want dan uh, zit je daar met die gast die uh, acteert dat hij een blonde, blonde jongen is. Dat lijkt me echt poepie spannend om daarbij Tuurlijk, te zijn. Tuurlijk, maar ja. de, de make-ups weten ook van zijn voorhoofd nou. <laughs> ja. En ik denk alleen maar. Wanneer gaan die ouders zien dat ja, het een pruik maar, is? Ja, dat zie je denk ik niet. Want je, weet, je snapt dat natuurlijk niet, dat dat, nee. dat, dat, dat nep is. Daar nee, ga je niet vanuit. Nee, maar dat was dus ook wel... Uh, en, en daarbij kwam de, de, het ongemak van een eerste date überhaupt... maar een eerste date met ouders. Ja. Dat is super ongemakkelijk. Ja, dat dus, is wel een beetje raar. <laughs> er waren ja. ook veel stiltes, <laughs> maar ja, dat, dat maakte het ook wel... Ja, ja dat was gewoon de realiteit. Want wat waren de reacties? Nou, op Twitter heel veel leuke reacties. En wat ik heel leuk vond, mensen die het... Heel veel mensen die het heel fantastisch vonden. En ook een aantal mensen die het verschrikkelijk vonden. Ja. En dat vind ik altijd goed. Ah, ja, dat is goed of mensen dat vinden op. het fantastisch of verschrikkelijk. Heel, vind... heel weinig reacties die zo van... Wow, wow, wow. Ja. Ik vind... En goed bekeken. Ik vind het een mooie, mooi project dat TV loopt. Dus uh, Volgend jaar weer. En dan, uh... Wat vond jij dan van het idee? Ik ja, vind het een ja, heel leuk idee. Ja, ik vind dat het gemaakt moet worden. Volgens mij, Ik vind het echt een goed idee. Ik vraag me dan wel af. Stel dat jullie een black dude hebben. Hoe gaan jullie die motor... Hoe gaan jullie de? motor... kijk nou, nou die omtoveren tot een blanke dude? was echt... Jongen. Ja, dat kan nog, maar. Nou, ja, je moet als je jezelf echt een voorstellen. Dat dan kan dan je, dan niet. je niet omtoven. Nee. Nou, maar je moet je voorstellen als Eddie Murphy in een film, oké, oh, okay. ja. oma ja. kan worden, ja. Ja. dan zijn er veel mogelijkheden. True. Het is, het is gewoon echt een team wat, uh, wat zich daarin specialiseert, ja. die ook films doen. En, oh. en um, kijk, het is natuurlijk bij op zo. Wordt het een serie? Dat is de vraag. Wordt het een, een, een, een, een reeks met zes afleveringen? En dan, dan is het zo dat als, als jouw Kwamie in één keer een Koen moet worden... Uh -huh. dan, <laughs> dan, dan, dan, zo, dan ja. gaat daar veel tijd in zitten. Maar Kwami kan Koen worden. Nice. just saying. Wie is uh, naast Koen en Kwami de leukste uh, <laughs> jongen die je hebt ontmoet? De leukste man die je hebt ontmoet in jouw acht maanden radiocarrière uh, bij BNN? Wauw, waar komt die opeens vandaan? Ik kom He? gewoon ergens vandaan. Ik, ik nou, voel ik, iets van... Ik, ik, ik moet bijna. Nee. nee. <laughs> nee. Wie is het bijzond, meest bijzonder die je hebt ontmoet? Luc Eking. Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. meest bijzondere. Man? Ja. Ja, Bill Winters! <laughs> Bill Winters natuurlijk! Ja. Ja. Ja. Je... ja. Ik denk ook, je vraagt naar nou een veer in je nee, kont. Ja. Ben je oh, Ik ben gek. Ik in mijn kont. <laughs> Goed, zometeen. Uh, na vijf uur, want het is alweer bijna een vijf uur, Crack de playlist met Bart-Jan Hij heeft elf een hele mooie plaatje uitgekozen. When I wake up in the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 When someone else instead of me always seems to know. of faith And when someone else instead of me Always seems to know En Lovely Day. En dat was het zeker gisteren. Wat een mooie dag. Hè. Inmiddels is het aan het regenen. Maar ach, wat maakt het uit. Zometeen Crack the Playlist met Bart-Jan Kune. Nu eerst het NOS Journaal met zijn allerbeste vriend... Rachid Finch.